Wat shalom, lieve mensen. Toen ik pas uh, in de gemeente kwam, of in de gemeente kwam, toen kwam ik uh, weer mijn anker tegen. Het was een hele leuke familie. Het gaat allemaal zo harmonisch. Dat is anders dan bij mij thuis. Dus je bent een beetje nieuwsgierig. Maar dan heb ik uh, eigenlijk... Ja, dan wil ik dat wel nog meer van weten. En uh, Wim is meer een man die zegt van... Louis, zo spreekt de Heer, daar staat het. En inderdaad, als je dat dan leest, dan, dan staat het er ook in. Daar heeft hij dus gewoon groot gelijk in. Alleen is het zo, als je uit de wereld komt... dan stuiter je soms tegen dat soort woorden. Denk van, ah, Wat is veel te moeilijk... Maar wanneer je dus zeg maar hier komt, dan neem je toch dingen mee. En hier moet je toch leren om dichter bij onze vader te komen. En dat was, dat was voor mij toch een probleem voor bepaalde zaken. Andere dingen, dat weet ik wel. De Shabbat vieren, geen probleem, dat ken ik. Ik weet het nog beter als dat hij weet. Maar er zijn sommige dingen. Dan kan die man zo akelijk vervelend doen. Ik denk van, hou er alsjeblieft over op. Er staat geschreven, zegt hij. En inderdaad, ik heb het ook gelezen. Er staat geschreven. Maar ik wil niet om. Er is helemaal geen zin in. Hij speelt te kritisch, speelt te moeilijk. Wil niet om. En dan heb ik natuurlijk mijn argumenten. Waarom, waarom het niet zo zal zijn. Maar dan blijft hij toch zijn... Op zijn hollands en zijn poot stijf houden, en zo spreekt de Heer. En dan komt Anke. Die zegt Louis: God wil dat niet hebben. En dat kwartje valt bij me. Door een vrouw gesproken. En ik neem dat zo aan. Het was zo eenvoudig. God wil dat niet hebben. Soms kunnen we gaan hameren. Van, er staat geschreven. Daar kunnen we niet meer mee door, door één deur. Dat gaat gewoon niet. Maar dan komt een hele simpele ziel. Een vrouw die zegt van, God wil het niet hebben. Ja. En, uh, echt. En dan luister je ernaar. Ja, dat was ik. Die vrouw zit hier nog. Ik spreek liever over de mensen wanneer ze er nog zijn. En niet als ze er niet meer zijn. Dat is veel makkelijker. Zo zit ze in elkaar, dat is een beetje eenvoudig in dat soort dingen. Nou, en zo ben ik eigenlijk in Christus een beetje groter geworden. Door hulp van de mensen. Ik vind het heel mooi als Lydia zo een, een kind laat rondlopen. Een geblinddoek. En dan denk ik van, ja, ze is er toch maar gekomen, geblinddoek. Door aanwijzingen van de gemeente, een klein beetje links, een klein beetje rechts. Je komt er toch. Het kan nooit zo zijn dat, dat een, een vader een kind hebt. En dat hij in raadselen gaat spreken dat, dat, hij, dat hij verdwalen blijft. Dat, dat, dat geloof ik niet in. Zo zit mijn vader in de hemel niet in elkaar. Fijn. Het uh, thema van vandaag gaat over de liefde. Ik heb nog wel eens vaker over de liefde gesproken. Maar uh, ik denk dat het iedere keer anders wordt. Ik ben toch iemand die altijd op zoek is naar de liefde. En uh, wat de liefde... Betekent, betekent voor heel wat mensen uh, heel veel. Uh, iedereen om soms geen liefde, toch liefde. Dus uh, daar kan je eigenlijk alle kanten mee op, met die liefde. Maar wat ik eigenlijk over wil spreken is over de liefde van vader. Als ik een vraag mag stellen aan de gemeente, wat staat er nou in Johannes 1 vers 13? Weet iemand dat uit het hoofd? Als ik het, als ik het opnoem, dan zegt hij... Oh ja. Wan al zo lief heeft God de wereld gehad. Oh, 3 vers 16, zeg ik. Ja, ik maak een foutje, sorry. Ik, uh, ik, heb, ik heb die tekst als kind uh, uit het hoofd moeten leren. Ik heb, heel, nou, ik heb er lang over gedacht. Ik kan, ik kan heel slecht uh, dingen leren en laat ze uit het hoofd. Maar als ik deze tekst dan ken van Johannes 3 vers 16, dan, uh, dan krijg ik een knoopje, ik mag ik een knoopje op mijn overhem plaatsen. Zo. En dan kan iedereen in de kerk zien dat ik die tekst uit mijn hoofd kan. Want als zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft behouden zal worden. Prachtige tekst. En de betekenis daarvan, dat is natuurlijk door heel wat mensen verteld. En dat is mooi. Het is mooi. Voor mij was het als kind goed genoeg. Maar nu ik hier sta, gaan het toch die dingen weer een beetje anders betekenen. Laten we maar even naar Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, het is een hele lieve tekst. Mij is ook geleerd, als je de Bijbel begint te lezen, begin dan maar bij Johannes. Maar dat is goed, dat is liefde. Uh, ik heb het in die tijd niet kunnen vinden, maar ik heb het maar zomaar aangenomen. Ik ben kind, ik was kind in die tijd. Ik ben nu volwassen geworden. Ik heb meer dingen gezien. Uh, ik ben wat rijper geworden in het geloof. Ik ben rustiger geworden als dat ik toen was. Afijn, eigenlijk heb ik veel voordelen vandaag. Ja, dat is, dat is echt wel zo. Ik heb heel, heel, heel wat voordelen. En de voordeel is namelijk dat je geduld hebt en dat je leert. En iedere dag moeten we dus toch, uh, moeten we toch wat leren. Maar nu weet ik dat deze woorden gesproken zijn en die voorkomen uit het gesprek. ...van Yeshua met Nicodemus. En dan wordt het verhaal totaal anders. Wordt helemaal anders. Ik ga het niet helemaal vertellen... ...maar als u thuis komt, lees dat maar. Ja, Nicodemus die komt s'nachts naar hem toe... ...en te zeggen, je moet echt van God gekomen zijn... ...want die tekenen en die wonderen die je doet... ...dat kan niemand doen. Maar Nicodemus is eigenlijk een beetje een... Ja, een beetje oneerbiedig als ik zeg. Hij is gewoon een loser. Hij wist dat. Hij was een van de 71 mannen. Die het weten. Dat Yeshua de Messias is. Hij had moeten zeggen. Hij zei de Messias. De zoon van God. Had hij kunnen zeggen. heb je niet gedaan. Maar fijn. U komt het zelf ook wel achter. Laat u, mij, laat u niet beïnvloeden door mij. Maar onderzoek zelf. Of ik hier wel de waarheid spreek. Dit gesprek ging dus van Yeshua tot Nicodemus. Maar als ik dus zo ga lezen toen ik kind was en ik begrijp dat nog steeds zoals het toen was, dan, dan schiet ik tekort. Dan heb ik geen leugen gesproken, maar ik schiet gewoon tekort. Je moet, je moet dat eigenlijk in de context lezen, maar dan nog is het niet voldoende. Je moet veel verder gaan. Ik heb van Wim Verdouw geleerd om tussen de regels door te lezen. Ik begrijp het niet, ik kan het u ook niet uitleggen, maar ik snap hem wel. Ik heb bijbellessen gehad, ieder woensdag. En als ik thuis kwam, zeg ik, wat heb ik nou gelezen? Want dat was voor mij belangrijk. Er zijn zoveel teksten echt gewoon herhaald, nog eens een keer herhaald, nog eens een keer herhaald. En op een gegeven moment zeg ik: wat hebben we gelezen? Wat wil de profeet mij vertellen? Wat staat er nou geschreven? Wat is heel belangrijk? Met deze tekst ben ik teruggegaan. Ik ben teruggegaan naar Johannes 3. Maar dan vanaf vers 13. Je moet met mij ook niet een te lang verhaal vertellen. Want dan raak ik de draad kwijt. Ik ben echt niet zo slim als ik eruit zie. Echt niet. Maar het is God die mij dus soms helpt. Dan zegt van Louis zo moet ik het nou even zien. En hij gaat u en mij helpen. Zolang wij maar nederig blijven, want hij haat de hoogmoedigen. Echt, hij haat de hoogmoedigen. De nederigen, die helpt hij. Johannes 3, vanaf vers 13. Hij zegt, Jezus, tegen Nicodemus... ...en niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen...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 God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Het klinkt al anders. Maar het gaat nog anders klinken als je dus begrijpt wat Nicodemus begrepen heeft. Want hij begrijpt wel waar het over gaat. Hij gaat over die slang die verhoogd moest worden in de woestijn. Kent u dat verhaal? Ieder jood kent dit verhaal. Hij staat in de Torah. Deze mannen, die 71 mannen, die wisten dat. Die weten dat. Dat ieder die gebeten is door de slang, op die koperen slang moet zien, dan blijft hij in leven. Yeshua vertelt hier aan Nicodemus niet iets nieuws. Echt niet waar. We hebben geen God die ons een blinddoek voor ons houdt. Echt niet. Wij hebben een blinddoek om, om ons genomen. Daarom zien we niets. We laten ons misleiden door verhalen. Wat helemaal soms niet van God komt. Hij lijkt er wel op. Het is mooi. Het zit lekker in, in mijn straatje. Ze hebben Yeshua nooit aangenomen omdat hij controversieel is. Hij is tegen de mensen in die tijd. Hij denkt anders dan die fariseeërs. Dat is het probleem. Soms verwachten we iemand die ons dus gewoon lekker naar de mond praat. Het is ook heerlijk. Ik heb ook al die jaren heb ik dat gedaan. Maar ik zal dat dus nooit meer doen. Dat beloof ik u. Daarom zijn sommige woorden ook niet fijn om te horen wat ik zeg. Het is gewoon niet leuk. Maar ik moet het spreken. Ik moet het zeggen. Maar als wij de liefde kennen, dan gaat het goed komen. Echt wel. Ik weet hoe ik, de, hoe ik hiermee om moet gaan. En u ook. Je naaste liefhebben als jezelf. En ik ben hoe dan ook. Als ik geen, geen broeder meer van u ben. Blijf ik nog altijd uw naaste. En die moeten we liefhebben. Dat is te leren. Eenvoudig. Dus hier zie je gewoon. Dat Joshua over iets spreekt. Tegen Nicodemus. Die hij dus weet. Het is gewoon bekend. Een bekend terrein. We moeten op Jeshua kijken. Jeshua moet verhoogd worden als de slang. Dat ieder die gebeten wordt door de slang niet sterft, maar eeuwig leven zal hebben. Dat is wat hij vertelt. vertelt. Het is echt niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Het is heel eenvoudig als we de andere dingen los kunnen laten wat ons gedachten bezighouden. Het is zo dat op een gegeven moment... Wij door onze verkeerde leer gewoon niet meer snappen waar we eigenlijk bezig zijn. Dat is vaak het geval. En Nicodemus die, die kon in die tijd gewoon niet uh, toegeven. Hij weet wel heel veel, maar hij zegt niet, hij is niet direct to the point. Hij heeft drie jaar over gedaan. En plaats die hij het eigenlijk gelijk had kunnen zeggen, hij had het kunnen doen, maar dan moet hij een keuze maken. En de keuze kost dus eigenlijk alles die ik maak. En dat geldt ook voor ons. Die keuze die we maken, dat is, dat is bepalend voor alles. Alles wordt anders. We leven namelijk in het koninkrijk van God op deze wereld. Het wordt dus niet zo makkelijk. Hij moet verhoogd worden. Dat is dan het stukje verhaal over Nicodemus in die tijd. En daarom kan ik dus nooit een verhaal uit de Bijbel halen van... Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon. Nee, hij vertelt gewoon iets wat Nicodemus eigenlijk al weet. Hij vertelt helemaal geen nieuws. Hij had gewoon kunnen weten dat hij de Joshua de Messias is. Als we dan verder gaan naar Johannes 1 vers 11. Dan staat er geschreven. Hij kwam tot het zijne en het zijne hebben hem niet aangenomen.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 Erger als dit kan eigenlijk bijna niet. Hij kwam en eigenlijk werd hij geweigerd. Maar zegt hij, de mensen die hem wel aangenomen hebben... heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Zoals wij dus hier zitten, we hebben macht gekregen... om kinderen van God te worden, omdat we Yeshua hebben aanvaard. Uh, wij aanbidden een geweldige God. Het is een God... Die woont in een huis die ik gemaakt heb. Het is bijna niet te geloven. Het volk Israël bouwt een huis en God gaat daarin wonen. Dan zeg ik, dan moet het volk Israël heel bijzonder zijn. Want hij, bouw, hij, hij woont in een huis die de mens heeft gemaakt. En weet u, toen die kwam op deze wereld, om ze te redden, en ze weigerden die redding. Die redding had de genezing kunnen zijn voor Israël en eeuwig leven. Hij is daarvoor gekomen, hij is voor de zijnen gekomen. Daar word je inderdaad stil van. Hij is tot de zijne gekomen om ze te redden. Maar ze zeggen: "Ik hoef je niet." Alle tekenen zijn daar aanwezig. Ga niet zeggen van ze, ze weten het niet. Ze zijn misleid. Iedereen had het kunnen weten. En als u mij vraagt, zeg ik: ze wisten het. Alleen kost dat te veel. Het is gewoon heel heel erg jammer. Het is voor vader ook niets erger. Dan dat je zijn zoon negeert. Als vader kan je ook helemaal niets meer doen. Hij is klaar. Alle mogelijkheden is er gewoon niet meer. Er is geen mogelijkheden meer. Maar heeft God dan zijn volk verstoten? Volstrekt niet, zegt Paulus. God heeft zijn volk, die hij lief niet verstoten. Romeinen 11. Amen? Amen. Maar lieve mensen, ik draai dat even om. Volk Israël heeft wel God verstoten. Moet je ook amen zeggen. We worden andere mensen. We moeten inzien waar de fouten zitten. We moeten weten. Het volk Israël, de kinderen gods, heeft hem geweigerd. Ik heb vader ooit geweigerd, dertig jaar lang. Ik heb hem verlaten. Hij heeft mij nooit verlaten. Maar ik hem wel. En ik geef hem overal de schuld voor. Echt, van alles heb ik hem de schuld gegeven. Dat ik op deze wereld ben gekomen. Dat ik zo'n vader en zo'n moeder terecht ben gekomen. Ik heb er niet om gevraagd, al die ellende en die nareheid. Ben jij nou een god van liefde? Dat heb ik allemaal uitgesproken lieve mensen. Totdat ik inzicht mag krijgen. Dat ik hem verworpen heb. Maar niet hij. Hij heeft zijn volk niet verworpen. Hij heeft de zijnen niet vervloek. Maar het volk heeft de vloek op zich genomen. Het is een keuze die we maken. Ik heb een keuze gemaakt. Om niet meer naar zijn woord te luisteren. Ik ben me weggegaan helaas. Ik heb nog steeds over liefde, want dat was het thema van vandaag. Laten we nou een ander tekst nemen. Marcus 11, vers 13. Toen Yeshua van verre een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren. Want het was de tijd niet voor vijgen, en hij antwoordde en zeide tot hem, tot die vijgenboom: nooit eten meer iemand vrucht van deze in eeuwigheid. En zijn discipelen horen het. Ik denk dat het voor de discipelen die dat gehoord hebben heel bizar is. Hij vertelt een verhaal dat die liefde is, en dat die niet is gekomen. Om te verderven, maar om te redden. En nou vervloekt hij een vijgenboom. Ik snap er niks van. Maar lees dit nou in de context. Dan gaat het verhaal helemaal anders worden. En dan gaan wij het ook begrijpen. Het volk Israël had dit wel begrepen. Denk erom, het is een Joods boek. Het is voor hun gemaakt. Voor hun geschreven om te begrijpen. Er was een boom die staat daar. Yeshua was op weg naar de tempel. We kennen die verhalen allemaal wel. En hij vervloekt die prachtige mooie boom die mooie bladeren had. En hij zegt hier ook nog: er is geen tijd voor vijgen. Er is nog geen tijd voor vijgen. En hij vervloekt die boom. Dit moeten we begrijpen: wat hij eigenlijk hiermee wil zeggen. Het is vandaag Shabbat hier in huis. Het is heerlijk dat we elkaar een hand hebben gegeven en een kus gegeven. En we hebben onze beste, de beste van de beste die we hebben, hebben we aangetrokken. We hebben ons eigen gewassen en schoon. En, en we hebben gezongen hier zo. Maar lieve mensen, dat, zijn, dat is nog steeds de buitenkant. Maar het gaat hier aan de binnenkant. Hoe zitten we dan in elkaar? Deze boom, dat was een prachtige mooie boom met bladeren. Hij keek zo, hij zag dus geen vruchten. En hij vervloekt die boom. Die ene mooie vijgenboom dicht bij de tempel. Het gaat dus nog steeds om mijn innerlijke. Ik kan, nog, ik kan wel prachtige, mooie, goede dingen doen. En aan de mens ben ik misschien een geweldige kerel. Maar ik moet vrucht dragen. Het was nog een verhaal over een vijgenboom. Dat hij sprak, joh, die vijgenboom die staat er al drie jaar en hij, hij geeft geen vruchten, kappen die handel. Het is dat die boer zegt, laat me nog één jaar me en als hij geen vruchten geeft, dan zal ik hem kappen. Dit zijn allemaal gelijkenissen. Het gaat dus niet over de vijgenboom, maar het gaat gewoon over de mensen. Als wij zeggen dat wij messianen zijn... als wij zeggen dat wij christenen zijn... als wij zeggen dat wij de wet kennen... Dan moeten we dus ook al dus gedragen. Vele mensen gedragen zich eigenlijk niet zo. Echt waar. Het is alleen aan de buitenkant, is dat zo. Maar aan de binnenkant, kan het soms vies tegenvallen. We zijn tien jaar gemeente Emanuel, ruim tien jaar gemeente Emanuel. Ik heb een hele hoop mogen zien. Echt heel veel. Matthäus 21, vers 43. Daarom, ik zeg u, dat is het mooie van Yeshua, ik zeg u. Ik heb een tijd gehad dat ik alles wat Yeshua sprak, onderstreep. Ik ben bezig met een bijbeltje. Ja, maar als ik in de file sta, dus alles wat hij gezegd heeft, ik wil toch weten wie die man is. Die Jezus, die Yeshua genoemd wordt. En als je dit soort dingen doet, dan, ja, dan kom je dingen tegen. Het is zo mooi. Het geeft je gewoon zoveel vreugde, ook al heb je moeilijkheden. Je kan altijd nog wel blijven lachen. Vers 43. Daarom, ik zeg u, zegt Jezus, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. We moeten te alle tijden vrucht dragen. U en ik, wij moeten vrucht dragen. We kunnen niet voor de schijn gaan zitten met mooie kleren of mooie bladeren aan die boom... Vrucht dragen, dat moet gewoon gebeuren. En er zijn er heel wat die geen vruchten dragen. Die zijn alleen mooi aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant zijn ze onveranderlijke mensen. Daarom wil ik u eigenlijk meer vertellen over de gemeente Korinthe. Ik vind het zo'n prachtig mooi verhaal wat er in de Korinthe gebeurt. Wat Paulus gedaan heeft. In het begin had ik het heel erg moeilijk van wat moet ik eigenlijk met de Korinthe? Wat moet ik eigenlijk met Paulus überhaupt? Als vader zijn zoon heeft gestuurd en alles heeft gedaan, alles, het is volbracht, zegt hij. Waarom dan nog een Paulus uit het leven geplukt dat hij de dertiende apostel mag worden? Door Yeshua onderwezen. Hij is door Yeshua zelf onderwezen. Hij weet echt alle dingen. Hij heeft gemeentes gesticht. En ik ben eigenlijk toch nieuwsgierig over die man, Paulus. In het begin snap ik er helemaal niets van. Maar ik ben eigenlijk een beetje gaan verdiepen in hem. A, hij is een jood. B, het is een geleerde jood. Die man weet waar hij over spreekt. Dus als ik hem niet begrijp, ligt het niet aan hem. maar ligt het dan aan mij? Maar hij legt het zo mooi uit. Hij legt het zo mooi uit. Maakt u maar het boek Korinthe open. Dan gaan we samen even een klein beetje bladeren in het boek Korinthe. De Korintiërs prachtig mooi. Maar, oh, wat heeft die veel problemen. Wat heeft Paulus veel problemen. Dan is het wat wij hier meegemaakt hebben, eigenlijk nog een lachetje. Daar moeten we eigenlijk om lachen. Want eigenlijk waarschuwde Paulus ons van gemeente... <lacht> Je weet niet waar ik het over heb. Hadden we dat eerder begrepen wat hier staat. Hadden we misschien niet gedaan. En uh, prijs de Heer dat hij ons later wel duidelijk heeft gemaakt. Wat het betekent om een gemeente te zijn. U en ik. We hebben elkaar nodig. Ik kan niet tot de vader komen zonder u. En andersom ook niet. Denk niet dat ik het alleen allemaal aan kan. Of dat u het alleen aan kan. Nee. Wat u ontvangen hebt. Moet u delen met uw buurman, met uw buurvrouw, met uw naaste. Dat is opdracht. Paulus heeft de gemeente opge opgericht. En hij was nauwelijks weg. Of allerlei ellende komen daar binnen die, binnen die gemeente. Noem er maar op wat wij hier gehad hebben. Wat daar bij de Korinthe niet is gebeurd. Noem er maar eentje op. Over de besnijdenis. Over de bedekking van je, van je hoofd. Over de vrouwen en over ga maar door. Al deze dingen zijn voorgevallen in de, in de gemeente van Korinthe. En Paulus schrijft heel, heel veel brieven. Nou ja, één Korinthe en twee Korinthe, dat zijn de brieven van Paulus. Omtrent de problemen die er afspelen in de gemeente Korinthe. Het was een heidense gemeente, maar ook kwam daar heel wat joden binnen. En die gaan het even vertellen hoe ze het wel of niet moeten doen. En vandaag van de dag hebben we dus nog steeds last van dat soort zaken. Wij zijn er nog niet helemaal uitgekomen. Maar als je de eerste brief van Paulus leest en je, je begint gewoon. En hij maakt kennis met ons wie hij werkelijk is. Ja, in 1 Korinthe 1, ik ga het niet lezen. Maar ik wil wel vers 10 even lezen. Doch ik vermaan u broeders bij de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees allen eenstemmig en laat er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast, ineengesloten en één van zin en één van gevoelen. Wees één van hart en ziel. Dat is wat Paulus geeft als boodschap, als eerste boodschap. Zorg dat je één bent samen. Al heb je verschillende meningen, maar die problemen zijn groot, groter dan dat wij hier nu hebben. Dat kan ik u maar vertellen. Maar misschien komt de rest dan nog bij ons hier zo. Maar wees paraat. Het is geen verrassing. We kunnen het niet voorkomen. Het komt. We gaan het attackeren. We gaan er wat aan doen. Heel belangrijk. Paulus legt het ook even uit voor nieuwe, nieuwkomers. Wanneer de mensen komen... als je dus in, de, in Corinthe 2 neemt... dan zie je gewoon dat er problemen waren dat de mensen die van buiten komen, gewoon de, de woorden van God dus niet goed verstaan. Want ze komen, ze komen als natuurlijke commissiaan komen ze binnen in de gemeente. Hun denken is nog steeds vlees. Paulus kan het geestelijke niet aan hun geven. Nog niet. Want hij zegt, gij zijn nog vleeselijk. Want de mensen die, die kiezen voor die ene, en die ene kiest dan voor de andere, daar was partijschappen binnen de gemeente. Ik wil een stukje lezen uh, van zeg maar. 2 vers 14. Hij zegt. doch een ongeestelijk mens. Aanvaardt niet hetgeen. Van de geest gods is. Want het is hem een dwaasheid. En hij kan het niet verstaan. Omdat het slecht geestelijk te beoordelen is. Maar een geestelijk mens. Beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand. Beoordeeld. Want wie kent de zin des heren. Dat hij hem zou. Voorlichten. Maar wij hebben de zin van Christus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Maar slechts tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Het is soms dus heel erg moeilijk. Je krijgt steeds meer problemen, zoals wij hier dus ook hebben. Er komen steeds nieuwe mensen. Die krijgen in één keer een, een, een probleem in de gemeente. Dat gebeurt hier. Die zijn toch gebleven, hebben wat geleerd. Komt er weer nieuwe mensen? Hebben we weer andere problemen? fijn. dat was het hier in deze gemeente. Ik wil u nog een verhaal vertellen. Op een gegeven moment kreeg ik een cadeautje van iemand die in Israël is geweest. Man en vrouw, ze waren zo blij. En uh, ze namen voor mij een kippa. Ik heb die kipa op mijn hoofd gelegd. En ik zat daar achterin. En nou ja, er komen heel wat mensen. Die ene kijkt achterom en die wijst natuurlijk naar de ander. Kijk eens wat Louis op zijn hoofd heeft. Dus die ene doet dit. En de ander doet dat. De ander die lacht erom, glimlach. Ik heb ze allemaal opgemerkt. En na de dienst komt er iemand aan naar me toe. Een oude man. Die was zo boos. Het scheelde eigenlijk maar weinig. Of ik had een pak slaag van hem gekregen. Met zijn vingers. Een dienaar van de heer. Bedek zijn hoofd niet. Zo boos was die man. Dus ik zei, broeder, luister eens even. Ik heb een zuster en een broeder, die is in Jeruzalem geweest. En die heeft dat voor mij gekocht. En ik heb hem als waardering op mijn hoofd neergelegd. Ik weet echt niet wat de betekenis is hiervan. Sorry. Maar dat is de reden waarom ik het heb. En hij herhaalt zijn woorden. En dan zei ik van, ja, oké. Okay. Ik heb hem afgedaan, in mijn tas gedaan. En hij ligt nog steeds in mijn tas. Ik heb hem daarna nooit meer op mijn hoofd gedaan. En ik zou ook niet weten waarom ik het wel zal doen of niet. Maar fijn, dat soort dingen spelen dus hier ook. We hebben hier ook tafarelen over hoofdbedekking voor vrouwen. Fijn, dat is hier allemaal voorbij gegaan. Niet zonder kleerscheuren, echt niet. Het was geen vechtpartijen geweest, maar het scheelde maar heel weinig. Zoals het in de Korinthe gaat, zo gaat het bij de gemeente Emanuel. Dus voor de nieuwelingen onder u, denk niet dat u hier in het paradijs terechtkomt. Maar u uh, komt hier dus echt in een, in een gemeente waar, waar, waar, ja, waar heel wat <lacht> gedaan moet worden nog steeds. Wij zijn nog steeds aan het groeien, aan het opbouwen. Nieuwe ideeën, altijd welkom. Een stukje uit 1 Korinthe 8. En dan wil ik vanaf vers 1 lezen... Wat het offervlees aangaat. Wij weten dat wij alle kennis bezitten. En de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand inbeeld enig kennis verworven te hebben. Dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief. Dan is deze door hem gekend. Dit zijn dingen die maak ik hier dus ook mee. Ik heb aan deze tekst heel wat mogen leren. Ik ben weken bezig geweest met alleen maar deze drie teksten uit de Korinthe 8. Dat de liefde sticht, maar de kennis maakt opgeblazen. Ik ga het één keer hardop zeggen: heel wat christenen die hier zijn geweest, die zijn allemaal opgeblazen. Hebben heel wat kennis. Maar ze zijn allemaal opgeblazen. Door de kennis. En dat is niet de bedoeling. We kunnen soms wel heel wat weten. Maar wees altijd nederig. Altijd. We kunnen heel wat weten. Maar sommige mensen zijn nog niet zo ver. Zijn daar niet aan toe. Als de mensen naar me toe komen en ze vragen van Louis, waarom heb je geen je geen om? Weet je wat ik zeg? Ik geef gewoon mijn vrouw, mijn, mijn, mijn vrouw de schuld. Ik ga ervan stotteren. Ik geef mijn vrouw gewoon de schuld. Lekker makkelijk. Ja toch? Is iedereen stil, dan gaan ze niet meer verder vragen. Dan ben ik klaar. Zo los ik sommige problemen op. Als het een probleem is. Adam, geeft ook zijn vrouw de schuld. Amen. Dus het is toch bijbels. Ja, ja ik, ik, ik maak een grapje, lieve mensen. Maar, maar, maar, maar zo zit ik soms dat is ook in mekaar. Ik ben mens zoals u, zoals u ook bent. Maak ook nog steeds veel fouten. Absoluut. Maar wij kijken niet naar dat soort dingen. Echt niet. Wim draagt ziet ik niet. En vele anderen weer wel. Sommige vrouwen gebruiken dat. Sommigen hebben een hoofddoek. Sommigen vinden dat het moet. En sommigen niet. Maar, zegt Paulus, dat de liefde, dat sticht. De kennis mag opgeblazen. Als u iets wil weten, moet u echt bij de messianen zijn. Die weten het. Maar als je het weet, dan weet je nog niet hoe dat moet. Je kan het wel weten, maar je moet weten hoe je ermee om moet gaan. Er staat wel zoveel dingen in de Bijbel hoe je ermee om moet gaan. En het volk Israël weet dat niet. Ze weten niet hoe ze de, de Sabbat moeten vieren. Ja, ze weten niet hoe ze met de Shabbat om moeten gaan. Ik lees maar hier in, in, in, in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat zie je, dat, gewoon, dat zij dat gewoon niet weten. Ze maken over ieder dingetje een probleem. En dat moet het eigenlijk niet zijn, want de Shabbat is voor de mensen. En niet de mensen voor de Shabbat. Yeshua legt dus even iets uit, hoe je ermee om moet gaan. Soms weten we dat gewoon niet. Paulus leert ons eigenlijk alle dingen. Hoe we moeten, we moeten omgaan met vrouwen. Ja, dat, dat is ook aan de orde geweest hier zo. Ja, dat zat ze, de vrouwen mo moeten zwijgen in de gemeente. Weet u dat? Staat hier geschreven. Lieve mensen. A, kunnen we niet goed lezen? B, we begrijpen het gewoon helemaal niet wat hij zegt. En wij weten niet wat er aan de hand was geweest in, de, in, in, in die brieven van Paulus. Wat er heeft afgespeeld. Het is gewoon... ...verschrikkelijk, waarom? Omdat de mensen gewoon een probleem hebben... ...ze hebben de vruchten van de geest niet, ze zijn niet geduldig... ...en ze hebben een kort lontje. Dus, hop, de tegenaan, hakken. Als we de geduld kunnen hebben, als we die vruchten van de geest hebben... ...en wij zijn geduldig, dan krijgen we oor voor alle dingen. En dan kunnen we met iemand die, die je kwaad doet toch nog iets moois uithalen. Van ach, zo bedoelt hij het niet... Ja, maar heb ik het wel gezegd. Ja, dat klopt. Maar hij weet het namelijk niet. Hij ziet het niet. Als hij beter had geweten, had hij het gewoon niet gedaan. En dat is liefde. Ik heb het nog steeds over de liefde, lieve mensen. Wat heeft hij nog meer gedaan? Over, over, over het huwelijk. Paulus is niet getrouwd. En toch kon hij heel wat zeggen over het huwelijk. Getrouwd zijn is goed, niet getrouwd zijn is beter... Enfin, u kent die verhalen wat Paulus verteld heeft. Ook daar moet je hem echt begrijpen. Hij weet dus hoe je met alle dingen om moet gaan. Lieve mensen, ik heb altijd een beetje in de, in de pas gelopen van het evangelie, van wat ik gehoord heb. Ik heb nooit eens uit mezelf uh, willen zeggen wat ik eigenlijk niet mee eens ben met bepaalde dingen. Als ik tegen, tegen u zeg van, ik ben tegen de voedselbang. Dan wordt het stil. En ik zeg, wat is dat nou voor een man die daarvoor staat? U kan er een hekel van krijgen dat het zo is. Maar ik ben echt tegen de voedselbang. Absoluut tegen. En waarom? Het houdt de armoede in stand. Je wordt dus niet meer creatief. Je gaat het ook niet meer verder zoeken. Ach, ik heb het niet. Ik ga maar vragen. Misschien niet helemaal eerlijk, maar lieve mensen... ...begrijp dat ook. bekijk en luister de woorden die ik spreek in de liefde gods. Heel erg belangrijk om dat op die manier te zien... ...want anders zou ik dus nooit mijn eigen laten kennen zoals ik dus eigenlijk ben. Iemand heeft hier een initiatief genomen om een kistje neer te leggen... ...om iets te brengen, om in dat kistje te doen. Ik respecteer dat. heb het ergens gezien, prijs de Heer. Maar ik persoonlijk zie dat anders... En dat het hier zo gebeurt, dat ik het anders zie en dat het toch gebeurt. Ik zeg het maar zo. We moeten sommige mensen gewoon meer genade schenken als dat ze verdienen. Want misschien heb ik het mis. Maar ik heb altijd geleerd eerst het huis te bouwen. En als het huis gebouwd is, dan pas neem ik mijn vrouw thuis. En anders zal ik het dus niet doen. Als ik niet in staat ben om een, voor een vrouw te zorgen... zal ik nooit een vrouw in huis nemen... Ik zal pas kinderen nemen in huis als ik ervoor kan zorgen. En anders zal ik er geen nemen. Dat is Louis. Dat is nog steeds zo en het is nooit veranderd. En dat verandert ook niet. Dat is een visie die ik heb meegekregen van huis uit. En ik zeg dat het goed is. Ik heb juist in de problemen heb ik dingen mogen leren. Ik ben creatief geworden in de problemen, in de armoede. Dat het ook anders kan. We hebben geleerd dat, dat als we vandaag een hypotheek hebben van een ton... dat het over een jaar wel twee ton of drie ton zal, op, zal opbrengen. Het wordt altijd meer waard. Wie zegt dat? En dan hebben de mensen gezegd. U hebt het gezien wat er dan gebeurt. Word niet boos op mij. Dat is mijn gedachte. Als een ander het anders wil invullen, dan is dat goed. Maar in ieder geval heb ik mijn bijdrage gedaan. Ik zal het anders gedaan hebben. Ik heb zelf ook niet zo makkelijk gehad. Ik heb het heel erg moeilijk gehad in mijn leven. Maar in de moeilijkheden heb ik heel wat geleerd. Ik heb in mijn hoogmoed heb ik ooit ontslag genomen van mijn werkgever. Op staande voet. Ik was boos op hem. Ik was beledigd. Ik ben jong. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben jong in die tijd. Dus lang geleden. Ja, Heel lang geleden. En ik weet dat ik alles kan. Ik kan de hele wereld aan. Het zit allemaal in deze vingers. Deze vingers doen het anders. Ik ben een wonderkind. Ik heb goud in mijn handen zijn van mijn moeder. Enfin, ik kan wel doorgaan. Ik heb mijn ontslag genomen omdat hij niet 100 gulden extra wil geven... voor reisgodsvergoeding, want ik was verhuisd naar Papendrecht. Hij zei, ik heb je hier aangenomen. Je kan morgen wel naar Groningen toe gaan. Nou, ik zeg, meen je dat nou echt? dan ga ik weg. Hij zei, nou, dan moet je gaan. Nou, toen zat ik thuis, zonder werk. Met de huur van 400 gulden in de maan. Ik ben nog boos. Ik ben nog niet klaar met boos zijn. Ik ben naartoe gegaan de volgende dag. Ik zei, ik neem mijn vrouw ook mee. Want mijn vrouw werkt daar ook. Hij zei, dat doe jij niet. Ik zei, dat doen die javanen wel. Let maar op. Ga je mee? Zij ging mee. Toen zaten we allebei zonder, zonder, zonder geld, zonder inkomen. Ik had helemaal niks. Ik had helemaal geen, geen, geen inkomen en een huis. met de huur van 400. Ik dacht, oh, hoe moet dit de volgende week komt deze man bij mij en die zegt van Louis, weet terugkomen. Je krijgt die 100 gulden. Dan weet u wat ik gezegd heb? Nee. En mijn vrouw was boos. Oh, hoe wil je dit nou doen? Ik was zo trots op mezelf. Ik was zo beledigd. Ik was zo beledigd. Want die belediging vond ik het ergste van alles. Ik ben niet 100 gulden meer waard voor jou. Waarom zou ik dan weer terugkomen bij je? Ik heb in mijn leven twee keer voor een vent op mijn knieën gegaan. Twee keer. Eén keer om het hem in orde te maken. Het was niet geluk. En die ene keer is om een baan. Om aangenomen te worden bij dat werk wat ik solliciteer. Ik hoorde van iemand. Er van, is een monteur die gaat weg. Die gaat naar Australië. Lijkt me echt iets voor jou om daar te werken. Je mag daar alles doen. Ik gelijk solliciteren. Een dealer van Opel... Ik denk, nou, dat lijkt me wel leuk. Ik heb dat allemaal weer gezien. Dus je mag spuiten, je mag uh, repareren. Je, je bent daar eigenlijk alles. Ik ben ook, uh, hoe dat? Pompbediende. Allemaal prima. Hij zegt, maar je moet oppassen als je dat solliciteert. Je moet niet vloeken, want het is een christen. Ik denk, zo, dat komt goed uit. Dus ik daarheen solliciteren. En het probleem die ik namelijk heb is... Ik heb geen cv, ik heb geen papieren, ik heb geen diploma's om, om daar aangenomen te worden... Dat had ik niet. Dus die man zei van... ja, uh, Sorry, ik kan je niet aannemen. Maar ik had die baan gewoon hard nodig. Dus dan ging Louis op zijn knieën. Geef mij nou de kans. Geef mij nou een kans. Iedereen heeft proeftijd. En ik zal je niet teleurstellen. Heb ik gezegd. En ik werd aangenomen. Ik mocht gelijk beginnen. Oh, ik was zo blij. Ik was zo blij. De volgende ochtend mag ik om vijf uur beginnen... S'morgens de aspom bediende. Ik, ik mocht daarvan alles doen. Maar het is hard werken en een zeikert van een werkgever. Oh. Het bood dat helemaal niet zo erg. dat uh, ja, Ik hield het eigenlijk niet vol. En twee maanden later zei ik van. Ik heb toch wel besloten om niet verder te gaan. En ik gaf hem een hand en hij werd boos. Hij trekt zijn jas aan en ging weg. Ik zei meneer Kaardijk. Ik heb zijn jas vastgehouden. Ik ben als een vriend hier binnengekomen. Het is me tegengevallen. Ik wil nu afscheid van u nemen. En hij werd zo boos. Hij zegt, je hebt me voor het blok gezet. Ik zei, meneer Kadek, ik kom hierop terug. Hij was weggegaan met zijn auto. En ik ben naar huis gegaan. En tien dagen later was hij teruggekomen. En ik heb hem toch een hand kunnen geven. En hij vertelt wat de reden is waarom hij zo boos is geworden. Maar het is goed gekomen. Maar lieve mensen, ik heb ook geleerd. Ik heb moeten leren, het is niet altijd goed gegaan met me. Maar ik heb moeten leren dat juist in die problemen kan je heel wat leren. Het is makkelijk als alles voor de wind gaat. Maar als het een keertje moeilijk gaat, moeten we dus toch wel creatief zijn. En die creativiteit, dat verdwijnt naarmate de voedselbanken steeds meer worden. Dat is mijn visie. Zo zie ik dus met de, met de dingen. Afijn, verder met de Korinthe. Het gaat dus helemaal niet goed met al die, met, met al die ideeën van al die mensen. Over het avondmaal maken ze er misbruik van. Uh, ze hebben geen liefde meer voor de, voor de zwakkeren, voor de armen. Ze kijken alleen maar naar hunzelf. Nou, de hoofdtooi hebben we gehad. En dan krijg je dus dat, dat laatste wat ik nu over wil hebben. Want eigenlijk mag u de hele Korinthe lezen. Het gaat namelijk over de gaven van de geest. Dat was het grootste probleem in, dat, in die plaats, in de Korinthe. En het probleem die er toen was, dat is dus nu nog. Met het spreken in tongen en, en afijn, er zijn dus zoveel dingen gebeurd. Wat wij hier zelfs ook, waar we zelf ook problemen mee hebben gehad, niet meer. Als Paulus er maar iets zegt, als Paulus spreekt over de liefde, dan is er iets voorgevallen. U moet dus niet, als er, als er een onderwerp gesproken wordt, moet u niet denken van, ah, dat, dat komt zomaar even aanwaaien. Nee, daar, daar, daar is een bedoeling daarmee. Als Paulus reageert, dan reageert hij op iets wat er is voorgevallen. En dat moeten we soms, moeten we soms begrijpen. Wat is nou de reden dat Paulus... Paulus zo spreekt zoals hij dus nu spreekt. Ik heb daarvoor heb ik een andere Bijbel genomen. Met een andere vertaling. Het is misschien een beetje vervelend voor u. Maar één woord kan bij mij de hele betekenis van alles wat ik geleerd heb veranderen. Eén woord. Meer heb ik niet nodig. Zoals Anke vroeger gezegd heeft van God wil het niet hebben dat verandert voor mij helemaal dat hele plaatje. En daarom wil ik nu lezen in een, in een, uit een andere vertaling... die zo mooi is neergelegd dat ik zeg van, dit is het. Dit moet iedereen horen. Ik lees nou de de, de Bijbel van de, de katholieke Bijbel, de wielenbrotvertaling. Die heeft Ankara toen een keertje voor mij gekocht. In de aanbieding, 15 euro. Oh, ik ben er zo gelukkig mee aan... Dat is zo'n geweldige Bijbel. Uh, ik ben helemaal, helemaal verknocht aan de MBV. Maar deze wat er hier neergelegd wordt... Ja, dat... Hoor maar. 1 Korinthe 12. Over de gaven van de geest. Ja, er zijn er, er, zijn er, er, zijn er zoveel... Je kan, je kan zoveel lezen. Maar er is weinig tijd meer voor. Ik wil u voorlezen vanaf vers 27. Als u de wielenbrood hebt, dan heeft u geluk. En anders moet u het mbg of mbv doen. 1 Korinther 12, vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld. Allereerst apostelen... Vervolgens profeten en verder leraren, voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen spreken. Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar. Kunt u allen wonderen doen? Heb u allen de gave om te genezen? in talen te spreken en uitleg te geven. Streef naar de hoogste gaven. Maar eerst... Het gaat mij om dit woord, lieve mensen. Maar eerst wijs ik u een buitengewone voortreffelijke weg. Als Paulus deze woorden spreekt, dan is er iets vooraf gegaan. Dan is er iets gaande in de Korinthe. Ik was daar niet in die tijd... Deze mensen waren egoetjes. Ze weten het allemaal goed. Over het offervlees en over, over de besnijdenis. We weten het allemaal wel. Ze weten alleen niet hoe ze dat moeten doen. 1 Korinthe 13, zoals ik het altijd gelezen heb... Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar als je het op deze manier gaat lezen... dan wordt 1 Korinthe 13 een hele ander woord... die Paulus heeft gesproken... Hij zegt hier, maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Het gaat mij om dat woord. Ik mag nu dus gewoon verder gaan met de MBG. Maar, je kan nog wel alles weten, maar. Maar is nog nooit zo goed geweest voor mij als nu. Maar, ik wijs u nog naar een voortreffelijke weg. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak... Maar had de liefde niet. Ik ware schalmkoper en een ringsimaal. Al waren het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te, te weten is wist en al het geloof had. Zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet. Ik was niets. Hij zegt tegen die mensen: al heb je alles. Al kan je zoveel wonderen verrichten. Maar zonder de liefde, die voortreffelijke weg, ben je helemaal niets. Hij gaat verder. Al ware het dat ik al wat ik had, wat ik heb tot spijs uitdelen, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het bate mij niets. Helemaal niets. Zonder de liefde ben je helemaal niets. Al kan ik van een steen brood maken. Al zou ik dus... Zonder liefde baat het me gewoon helemaal niets. Hij zegt verder. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemand gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij reken het kwade niet toe. Zij is niet blijde met de ongerechtigheid... maar zij is blijde met de, met de waarheid. Het gaat om de liefde. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij... alles verdraagt zij, de liefde vergaat nimmer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zullen afgedaan hebben... Dat zijn allemaal dingen die ooit een keertje voorbij gaan. Het vergaat, al die kennis. Wat onvolkomen is, is ons kennen en onvolkomen ons profiteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben, we moeten het kinderlijke af. Dat moet voorbij gaan. We mogen wel spreken als een kind, maar dat is toen. Nu ben je geheel anders, we hebben Christus leren kennen. Zonder de liefde komen we er niet. Ook al hebben we prachtig mooie bladeren, als we geen vruchten hebben, dan komen we niet verder. Nu ik een man ben ge geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen. Doch straks. Van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste, het belangrijkste van deze is de liefde. Ik hoop echt dat wij dit allen begrijpen. Ik hoop echt dat we niet alleen maar de boom is... Die alleen maar bladeren geeft. Dat dus hij zegt van, oh wat een mooie boom staat er. Met mooie bladeren. Want ook Yeshua zal bij ons kijken of we wel vrucht hebben gedragen. En als we dat niet gedragen hebben. Lieve mensen. God kan ons niet redden. Ook al wil hij dat zo graag. Hij is niet gekomen om ons te oordelen. Maar hij is, om, hij is gekomen om ons te redden. En hij kan ons alleen maar redden als we vrucht dragen. Maar dan kan niet verder met ons. Je kan nooit zeggen: ik ben een christen en ik heb een kort lontje. Praat er niet over, daar ben je niet. Ik ben misschien, misschien oordelijk nu. Maar zo is het wel: een christen heeft geen kort lontje, hij heeft zijn broeder lief. God kan met ons natuurlijk steeds verder gaan, maar eerst hebben we dit nodig. In de gemeente Korinthe zijn ze ook inderdaad doorgegaan met, met vragen stellen en vragen stellen... en uiteindelijk hebben ze volgens mij met z'n allen de gemeente verlaten. Die gemeente is uit elkaar gespat. Er is niks meer van overgebleven. Ik denk dat de liefde, de liefde het allerbelangrijkste is. Als we dat hebben, als we, als we onze naaste lief kunnen hebben... en dan noem ik nou iets bijzonders wat helemaal niet bijzonder is... als we onze vijanden lief kunnen hebben daar hebben we alle problemen. En daar hebben we ook geen vragen meer voor alle dingen. maar dat is wat we willen. Leven in vrede. De liefde is echt het allerbelangrijkste. Dat is, de, dat is de voortreffelijke weg. Die we gaan moeten. Elkaar lief hebben. Dat is belangrijk. En wat het eigenlijk is de liefde. Dat moeten we met elkaar gaan leren. Mekaar corrigeren is ook liefde. Iemand gewoon laten gaan in de fouten. En niet over spreken, dat is geen liefde. Dat is echt zeker geen liefde. Liefde is ook vermanen. Liefde ook zeggen van, je lieve broeder, je doet het verkeerd zo. Zou je niet eens een keertje anders gaan doen? Want ik heb gehoord, dit of dat. Dan handel je en wandel je nog steeds in de liefde. Amen.